Kom binnen. Kom binnen. Uh, <lacht> Misschien kunnen we een een wel... plekje maken. Er zijn veel meer op... mensen in de... Hey, ik de... Ik de... Ik ben alleen wel aan het, aan het uitzenden op de radio. Ik dat Kom je maar, dat kan, wel kan het, gewoon... Ja, vindt iedereen dat ook okay? oké? Nee hoor. Ja, heel elke randje open. Ja, dat is goed. Ja. Dus dit gaat gewoon nu, vanaf nu al mee? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke live gezellig. Live op uh, Radio papa. Goed. Hartstikke mooi. We zijn soul song aan het spelen en ik ben nu aan het uitleggen uh, een soul song die ik net gezongen heb, dus dan gaan we dat gewoon, uh, gewoon verder doen. En je komt in community en dan breng je uh, een soort van activatie. En ergens verder in het proces worden dat de bloemen van zo'n groepen van mensen. Je bent meer een activatie, je brengt de elementen, zoekt de elementen en dan breng je de elementen terug klinkt allemaal wat cryptisch, maar eigenlijk is het best wel helder. Dus jij bent niet waar jij je niet lekker voelt, dat is één. Waar je je wel lekker voelt, ben je heel erg. En daar breng je, breng je wat je te brengen heel actief. Maar voel je hem niet, ga je gewoon weer lekker andere dingen doen. Dan ga je zoeken naar de elementen die bij jou passen, die breng je dan wel weer ergens waar je je wel heel fijn voelt. Heel echt super glas en glashelder. Wat goed, wat echt klopt, daar ga je zijn. En anders dan hang je er een beetje zo boven, een beetje zo erbij, en als je land land je echt. En er zit iets, er zit iets mystieks in hoe je kan activeren en het, en het dan op zeg maar in zo'n groep gewoon tot allemaal bloemen leidt, mooie dingen. Als ik iets kan toevoegen aan, ga af en toe ook terug naar de plekken waar je iets hebt neergezet om te zien hoe mooi het aan het bloeien is. Dat is fijn, ik vergeet dat soms zelf. Ik doe de liedjes en dan ga ik door naar de mensen waar ik de volgende liedjes moet doen. En het is heel goed om af en toe even terug te gaan naar de mensen om het te horen. Lek, zie, mijn leven is veranderd. Ik ben nu dit aan doen en het klopt en we hebben een community gebouwd en dat werkt. Want dan heb ik ook een beetje de, het samengevoel, zeg maar. Dus die, er zit namelijk ook veel missie in wat je doet. gaan. Dat was de liedje. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het Ik heb Je nu toch? Als je, dan, als je dan geluid maakt, maak dan ook maar gewoon. We zijn nu op de radio. En hoe wil jij je liedje in het Nederlands of in het Engels? Engels. Dat zegt het hart. Dan gaan we dat doen. to be this way and that is good want het hart keert en nooit verleert laat het zijn en het mooie refrein van de waarheid zegt het, Je hebt het altijd geweten, blijf daar maar in bewegen. het is goed het hoeft niet anders, het hoeft niet mooier het hoeft niet uitgebreider, of doe je niet verstrooider het is Kom maar in Vol in Nederlands. En pas halverwege. Mijn brein hoort eigenlijk het verschil niet eens, want ik volg het gewoon. En halverwege zei iets, volgens mij wilde jij erg Kom maar, hoor, mag gewoon. Oh, liever niet. Oké. Okay. Nee. Hij mag nog wel, alsnog, gewoon wel een heel klein beetje open, zodat, die, zodat de uitnodiging zeg maar er blijft. Het hele liedje is echt bedoeld om je te zeggen, de fijn besnaardheid en de fijngevoeligheid en de essentie die je met je meebrengt, mag je de hele tijd als jouw waarheid houden. Hoe het systeem ook op je drukt. Je hoeft daarin niet te denken, oh maar nu moet ik maar even mee erin. Het beeld, er werd uh, getoond, oké, okay, dit is hoe ik besnaard ben, oké, okay, weet je wel, de fijngevoeligheid, ik raak het leven aan en het leven raakt mij. Dezelfde zachtheid. En mijn ogen zijn geopend naar hoe die werkelijk zit. En dat is in die fijnbestaardheid en in die gevoeligheid. Niet anders, niet meer, niet minder. Systematiek. Ja. Als het niet van jou is, dan doet hij er niet toe. Dit was je liedje. Gewoon zo. Ja. Ja, jij. Ja. En de ogen openen echt naar wat er al is. Het is er allemaal al. Ja. Wat? Alsjeblieft. Hij doet het. Zeker. Zeker weten. Oh, zeker weten Wel wat later binnen, dus dat is altijd wel ja. interessant. interessante, zeg maar. Later binnenkomen dan. Nee, wacht even. Ik moet even het proces beschermen, toch wel. Ja, ja. Alex, wil jij je liedje? Dan mag je ook gewoon bij mama blijven zitten? Zou je dat willen? Ja? Oké, okay. ja. ja. Ja. Ja, dat is denk ik goed, ja. Je mag ook daar komen zitten met mama, maar je mag ook gewoon daar blijven zitten als je dat uh, fijner vindt. Wat voor jou helemaal goed voelt. Ja, dat dacht ik. Ja. ja. Ja. En in het Nederland? In welke taal wil je liedjes liedje gaan? In het Nederlands. Oké. Okay. Er twee lagen hè? Ja, het moet het Gisteren hadden we geen laag, nu hebben we alleen maar lagen. I In het land geeft. Als mijn hart zich helemaal geeft. En alles beleeft zoals ik het beleven kan. Ja, dan is het soms wel. meer ruimte voor dromen, meer ruimte voor beweging, en die beweging, die beweging is voor mij een zegen, geef me maar het ritme, dan kom ik mezelf, mezelf daarin meer tegen, en dan weet ik wat ik doen moet, dan is de missie makkelijker. Nou, bouw je mee. Jouw liedje. Eh? Um, in je liedje zei er, zei het, ik geef mijn hele hart aan de wereld. Zoveel te geven, zoveel van mijn hart te geven. Maar als ik dat doe, voel ik ook een heleboel. En dan wordt het gewoon soms een beetje veel. En verderop in het liedje zei, het eigenlijk, je medicijn is het ritme. Veel ritme. Dat ritme zit in jou heel erg. Dat ritme zit in beide bloedlijnen heel erg. Dat is het medicijn. Dus als er stagnatie ontstaat, wat nu nog vertaald wordt als iets wat zich niet aan laat passen in het systeem, waar we net van hebben besloten dat het allemaal niet zo belangrijk is, ga je terug naar ritme. Hij heeft sowieso gelijk, daar moeten we altijd als eerste naartoe. Hij is niet verlegen, hij reflecteert wat er werkelijk plaatsvindt in het moment. Dus het is niet het, de context die klopt, Alex klopt. Dus het is eigenlijk terug naar Alex en dan faciliteren het ritme om het te kunnen, terug te kunnen geven aan de aarde of terug te kunnen geven aan de muziek of terug te kunnen geven aan de dans. Alex heeft sowieso gelijk. Het is alleen maar reflectie van de intensiteit. Je was om je heen gekeken hier. De hoeveelheid substantie, de hoeveelheid bypass, de hoeveelheid disconnect met het wezen terwijl we allemaal zo ontzettend verbonden zijn. Hij is alleen maar dat het communiceren. Dus het is feilloos. Thank you very much. Dankjewel, Alex, dat je er zo bovenop zit. Dus anders gaan labelen of niet labelen en alleen maar zeggen wat heb je nu nodig. En dan kom je met jouw ritme, want er zit zoveel ritme in jou, er zit zoveel ritme in de paternale lijn. En dat weer teruggeven via Alex aan het systeem, zodat het systeem kan, uh, kan reguleren. Want zodra dit er allemaal uitkomt, pff, dan staan we allemaal in een, weet je wel, dan hebben we een bo en Alex, nou dan hebben we twee lampjes, weet je wel. Ja, je hebt zoveel te geven, zoveel liefde. Maar het, af en toe is het overweldigend wat erin komt. Rhythm, rhythm, rhythm. Bewegen, dansen. En misschien zelfs stampen of lopen of uh, rennen of uh, rhythm. Rhythm, rhythm, rhythm. Schroepelen. Drummen. Schroepelen, lekker langzaam. Ja, dat ook. Beweegt. Is. Is ook ritme. Het ritme het ritme kan van alles zijn. Als, er, als het maar het systeem kan reguleren, dan, dan komt Alex sneller thuis weer. Hier. Ja. ja. En wat een hart. Wat een hart, wat een hart, wat een hart. Wat een hart, wat een hart. Dankjewel, Alexander, dat ik voor je mocht zingen. Super fijn. Ruimte wel innemen, het is oké, okay, want als Alex zo meteen ook weer door wil bewegen, dan heb jij ook de vrijheid en heb je alsnog je liedje van gehad. Ja, alsjeblieft. Mm. Uit Egypte, waar wij naartoe gaan, mm. maar naar daar, we gaan naar de Sinaï. Het is een andere... van Nederlands, Frans, Arabisch spreken niet. Let me, let me, laat me, let me, let me, Ja, er werd getoond, ik zag je lopen door het zand en dan lopen door de wateren die hetzelfde zijn als het zand. Het was een soort mystieke wijsheid die je doorgaf. Het zand is nog steeds het water en het water is nog steeds het zand. Die eenheid begrijpen, dat is heel belangrijk in de wijsheid, de ancient wisdom van de hele streek waar je natuurlijk ook vandaan komt, dat er eigenlijk geen verschil is. Het wind is, het wind is de water. Het wind is de de wind is het water. En het water is, het, is de aarde. Dus ook de zand en de, dat wat zand. Het, het, niet alles is wat het lijkt te zijn. En alles kan zichzelf opnieuw genereren. Droogte is heel relatief. Maar geen lucht krijgen. En geen vrijheid om jezelf te zijn. Daar trek je de grens. Dus het zei, laat me lopen. Laat me lopen in mijn wijsheid. Want dan heb ik iets te geven. Geef me adem. Geef me ademruimte. Want dan kan ik mijn wijsheid leveren. Dat is eigenlijk het liedje. Dus ja... Zo mooi, het beeld was echt prachtig. Je liep in een soort wit gewaad op je blote voeten door de woestijn. En notabene een, eigenlijk een andere woestijn dan de Sinaï, want hij was veel vlakker. Maar dat was voor het beeld, denk ik. Ik, ik, ken ze, ik ken ze beide en het was niet per se de woestijn. Maar misschien aan de andere kant. Ja, ja, misschien wel. Echt een vlakte, vlaktes. Ja. En je liep gewoon op je blote voeten heel kalm. En je voeten zeiden gewoon, dit is het water. Jij ziet droogte, ik zie alleen maar vloe vloeibaarheid. En, en flow en mogelijkheid. En ja, dat was je liedje. Ja, alsjeblieft. Ja, ja, ja heel graag. Ja. Het is wel grappig, we zitten nu in een flow, want normaal kosten deze liedjes gewoon geld. Ja. <laughs> Maar doordat we begonnen met een vriendin en toen de kinderen gingen doen, en de kinderen zijn altijd gratis, en Bel zit gewoon in mijn... Bel is gewoon in familie, zitten we nu in... Dat is dus nu niet zo. En dat is ook prima. Maar dan weten jullie we dat wel. Het is wel goed om wel te delen. Normaal is het gewoon wel op donatiebasis. Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja precies. Ja, blijkbaar is het gewoon zo nu. We nemen ook alle liedjes op. Oh ja, ja maar... We zijn wel op radio. dus het is... Alle liedjes worden opgenomen en naar je toegestuurd, vandaar dat je je e-mail opschrijft, uh, op zodat we de liedjes nadat ze gemixt en gemasterd zijn, naar je kunnen sturen. Ook naar de radio als het moet. Ja. Als het mag. Ja. Wie wil, uh, wil je nu? Ja. Begreep je wat ik de keuze die ik maakte? Begreep je nu? Ja. Fijn. Ja, precies. Ja, want er waren inderdaad ook nog andere mensen. Dit, doe jij deze maar. Dit kan je vast. Ja, doe maar. Schuil. Dit heb ik nog nooit gedaan dat jij erover babbelt. Ja. dat is ook wel leuk, het is heel grappig. Maar uh, neem maar één. Ook omdat uh, hier is de verbinding aan naar ons. Dat is ook wel handig. Zeg maar, het kleine hoekje. Um, en uh, in welke taal wil jij ja, je liedje? Oké. Okay. Ik heb al een keer voor jou gezongen, toch? Nee, ik was ook een boel, maar ik heb je daar gezien. Maar je was er wel bij. Was je in de kiosk? Ja, ik weet het nog. Dat dacht best wel afwachtend dat ik dat nog weet. Ja, ja. Ja. Ja, zo mooi. Ja. Ja, ja. Hoe leg je dat, hoe geef je dat woorden? Oké, wat ga je liedje doen? te de... In die kleine pocket zit de informatie, waar ik soms nog weg van kijk en denk, dat kan het niet zijn. Daar zit de informatie en al die kleine pocket samen, dat moet het dan zijn, dat wist ik wel. Rechtsstaan. dat echt de, de rug, dus echt het, de vertebrugels, de ruggenwervels, dat daar, er zit enorm veel voor jou, zeg maar, in het rechtop zitten, in het, in het waarnemen ervan, in het ruimte creëren, in, het, in het, die pockets die uh, ergens te waargenomen, al die pocketjes van waarheid, ik zag dat je eigenlijk ook een vision ziet, dus ik weet het, wat je allemaal gedaan hebt, of, je, of in medicine work of in meditatie of iets waar hebt genomen, waarvan je dan zelf dacht: Ja, maar kan ik die wijsheid nou hebben? Waarop je hele systeem zegt: You are God and there is nothing to be thought outside of yourself. Ja, maar dat is toch niet zo? Jawel, niet waar. Weet je wel, die een beetje. Maar dat je dus eigenlijk de ervaring hebt gehad van heelheid daarin is om langzaam al die pocketjes van kennis en wijsheid met elkaar te verbinden. Zodat ze plaats kunnen nemen in jou. Without downplaying yourself. Too much. Je, laat het maar zijn wat het is. Je, de, ja, zonder enige arrogantie erbij hoeft te komen. Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het is het ik voor een liedje niet weet wat het liedje gaat zijn. En na het liedje het liedje loslaat. Waardoor er geen identificatie ontstaat. Ik ben alleen maar de stem. En ik kan wel zorgen dat ik schoon blijf en dat ik mijn teachings er wel bij kan geven. Maar de identificatie met die pocket hoeft niet. Maar je mag ze wel leven. Weet je, wel? je mag ze in alles leven en verbinden met elkaar. Misschien kan je ze in je community delen, in je tribe. En wat denken jullie hiervan? En dan voelen of dat resoneert. Maar in ieder geval dat recht op dat zijn dat erbij blijven. Kijk nou. Kijk hier nou zitten dan. Dit is niet je fysiologische manifestatie bij toeval. Je hebt het gekozen. En daar hoort dus ook blijkbaar. Ik ga hiervoor. Ik ga ervoor staan. Ik ga ervoor zitten. Ik ben erbij. Bij. En als je dan inzichten krijgt, mogen die er ook bij. Lekker of de Bas me begeleidt dat kan wel vertellen. Het wordt heel funky daardoor. Yes. Ja, het is wel interessant dat beeld van jouw babboem dat ik je gewoon zie, dat ik gewoon weet, maar jij zat daar al. Ja, ik heb al voor jou, weet je wel. Ja, ik heb je ook. Erg goed. Ja. Ja. Duizenden mensen, dat, dat, dat snap ik dan ook niet over mijn brein. Brian, Brian. ik kan niet één naam onthouden, weet ja. je wel, maar ik weet wel dat jij daar hebt gezeten. Dat is toch maar... Dat het, ging, toch ging het ging ook over lekker, weet je dat wel? Lekker? We het huilen, dus dat... we zijn lekker lekker zo. Oh we zijn het lekker ja, ja. Ja, <laughs> ja, mijn ogen lekker weer. <laughs> we zijn lekker lekker. Ja. Uh, wil jij niet ook gewoon je liedje, dat zeg maar de... ja zijn we nog live? Dat is wel leuk, dan ben je met je eigen liedje op de radio. Is dat niet heel bijzonder? Hallo. Fijn. Hoe wil jij je liedje? In, in het Nederlands of in het Engels bedoel ik? Ja. ja, je mag nog meer luk heb je nog andere ideeën? Peper en zuut? Ja. Nee, ik zou niet, niet. <tie> Peper. Liedje in het... het was het nou in Nederland? Lie, Gepeperd liedje in het Nederlands. <tie> hele kleine gaatjes waar alles doorheen moet dat maakt niet uit dat kan niet. als alles heel smal wordt dan doet het goed dat ik alles er doorheen breng en naar buiten en dan breidt het zich vanzelf weer uit komt er vanzelf alweer ruimte breidt het zich vanzelf uit. Maar het leek alsof het nooit meer vanaf die plekken, vanaf die versmalling Die gekke verballing, die gekke bekrimping, die gekke rigiditeit die eruit zou komen, laat dat maar aan mij over Ik druk het door het gaatje en zeg toch nou, wel. laat mij maar even Voor iedereen die mij vertelt dat het niet gaat, echt niet past, dat het echt niet goed komt, daarna, dat het echt nu wel veel te veel, veel te ingekrompen is, heb je aan de andere kant gezien wat ik ervan maak? En hoe ik dan zo oh, oh, de essentie raak, en hoeveel ruimte ik mag nemen in de wereld, met al die dingen, het gaat niet om mij even door de duidelijking. het gaat om alles en jij erbij. En dan is het weer zo'n en dan is er weer plek. En dan is er eigenlijk alleen nog maar een herinnering van wat iedereen heeft gezegd. Want het past door het gaatje. En zelfs alle praatjes gingen er weer doorheen. En dan aan de andere kant was er weer een zee van creativiteit. Een leven te geven. zo mooi beleven van de waarheid. Dat er altijd meer uitgebreid kan worden. En zoveel zorgen. Creativiteit. Kom maar door. Ik heb nog kleinere gaatjes gevonden. Met nog meer beperkende gedachten. Ik ga ervoor. En daar druk ik het nog even doorheen. Met alle liefde door. En dan aan de andere kant komt het heel meteen alweer tot bloem. Dat was je peper. Ik ernaast maar heen. De moed, de moed is groter. En de verbazing aan de andere kant nog meer. Want hoeveel schoonheid, keer, keer, keer op keer op keer op keer op pas door kleine graadjes. en worden dan werelden van gratie Gaatjes met heel veel rigiditeit. En er stonden allemaal woorden mee gezegd. Dat kan niet. En het, dit werkt niet. En het, er is geen plek voor. En het kan niet meer. de wereld is dit en het, dit is. En de mensen zijn zo. En jij zegt ja oké, okay. prima. Ben ja. jullie klaar? Dan ga ik nu alles wat we hebben door dat kleine gaatje drukken. En dan zal je zien dat het aan de andere kant weer eruit komt en gewoon weer. Pff. Weet je, nog vroeger die kleine, die washandjes, dan krijg je zo'n rondje. En dan dat je hier in het water het van die hele washeid is. Voor het een mirakel als kind. Dus zo kan dat nou, weet je wel. En dan elke keer weer. En dan ging het niet meer terug ook, weet je wel. Hele werelden, hele werelden van samen zijn en samen creëren. En het schuurt af en toe. Mag ik schuren, Want het beweegt van alles. En het past er echt wel doorheen. Wrijving geeft warmte, zeker. Ja, dus dat zag ik in je lied. Dat je dat doet en dat je dat creëert en dat je ja, mogelijkheden creëert en dat je, dat je creëert en dat je ruimte creëert. En dat zag ik. Dat. Toch het gaatje gewoon dat het hooggelijkbaar is. Het gaat er gewoon doorheen. Ja, misschien moeten we er gewoon doorheen. Tot het, wie heeft dat bedacht, dat we maar tot het gaatje zouden gaan? Ik zeg soms, want ik heb dus dit vermogen te zien. En als mensen psychedelica gebruiken, dan wandelen ze naar die plek waar ik mijn hele leven al woon. En dan, dat, daar staat een bordje, uh, hier hoef je niet voorbij te gaan, hier valt niets te zien. Daar woon ik ongeveer. En iedereen draait om als je psychedelica op hebt, dan loop je door. En dan sta ik daar wel oh, vet gezellig. Oké, okay, gaan het univers, we, gaan zien, we het universum zien? Het komt allemaal in elkaar. Het is vet leuk. Het is echt zo leuk. En, nou, zie je dit? Dan kan je daar doorheen kijken. En deze multidimensionaliteit. Het is eigenlijk wat jij... Er staat een bordje. Hier is alles problematisch. En jij zegt: Kom nou maar. Het <laughs> is echt te fijn. Het <laughs> was je liedje. En op de radio. <laughs> maakt het echt leuk. Ik nog Ja, ik Ja, kom maar. Wordt er nu op dat podium op het Ja, dat is best En ja, de Big Band. En de Big Band? Ja, van de Big Band. Het Dit kan toch niet lijken? Ga even kijken, dat moet ik weten. Nee, hoe weet je voor blazers dat zijn hoor? Nee, Ziet toch bij de deur aankomen. Misschien is het live. Dan ja. gaan we met z'n allen kijken. Doe hier dan. Ja, alsjeblieft. Oh, moet je spelen? Nee, ik naar huis. Wil je een je liedje voordat je naar huis gaat? Nee. Ja. Wie, Wien heeft me toch al? Het is mijn oudste vriendin. Oh, schatje. Ik voelde je net al, de hele tijd. En ik dacht, dat komt zo, dat komt zo. Maar ik dacht, ik kan je niet zo... Hallo Fijn om je te zien. Ja, dat doen die liedjes. Die gaan allemaal door zo'n klein gaatje heen. Dat wordt het hele wereld. Ja. Hoe wil je hem hebben?